Dan is er menses. Al voor 151,25 euro per maand verzekerd met menses basisvoordelig. Stap over voor 1 januari. Het is tijd. Tijd om er echt toe te doen. Tijd voor Defensie. Vind de plek die je uitdaagt. Kijk op werkenbijdefensie.nl het Q-Music-nieuws van 11 uur door Nu.nl met Marcel van Beest. Goedemorgen. Rijkswaterstaat die heeft in het hele land zout gestrooid. Dat was voor het eerst dit najaar. In november werd al wel gestrooid in het noordoosten en een deel van Limburg. Afgelopen nacht was het koud en zat er vrij veel vocht in de lucht... en daarom gingen de strooiwagens nu overal de weg op. Gewonden bij een botsing tussen twee trams in Antwerpen. De politie zegt tegen VRT Nieuws dat er negen gewonden zijn... Twee onder hen zijn de chauffeurs en één chauffeur raakte zwaar gewond. Niemand verkeert in levensgevaar. Er werden ook vier trams ondergronds geëvacueerd en de lijn voorziet nu extra bussen om iedereen ter plaatse hier weg te krijgen. Hoe het ongeluk met de trams kon gebeuren is niet bekend. IJs op de sporen kan misschien een oorzaak zijn geweest. Australië zet extra politie in bij de jaarwisseling in Sydney. Meer dan 2500 agenten gaan de boel daar in de gaten houden. De politie wil met de extra politie mensen geruststellen. Het zou niets te maken hebben met een nieuwe dreiging. Drie weken geleden was er nog een aanslag op Bondi Beach in Sydney. En daarbij vielen toen 15 doden. En hij weet van geen ophouden, de Japanse veteraan Kazuyoshi Miura... die stopt nog altijd niet met voetballen. Hij is 58, maar begint straks aan zijn 41ste seizoen als prof. Miura is gepresenteerd bij Fukushima United, waar hij op huurbasis gaat spelen. Hij voetbalde eerder in Italië, Portugal en Australië... en scoorde 55 keer voor het nationale elftal van Japan. Dan het weer van Weerplaza. Eerst zonnig, later kans op een bui. Het wordt niet warmer dan 6 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er zes files in het land... Um... Twee files met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A37 van het knoop het naar Meppen. Tussen Zwarte Meer en Duitsland 1 kilometer vertraging, 13 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen. Tussen Simpelveld en Duitsland 2 kilometer vertraging is daar een kwartier. En snelheidscontroles op de A1 van Amersfoort naar Emnes bij 35. En de A12 van Utrecht naar Gouda. Controle bij hectometerpaal 37,7. Fout het jaar uit. Met Q-Music en de beste hits uit het foute uur. Tommen met oud en nieuw. Fout en nieuw. Bob Sinclair en Steve Edwards, zomerde in World Hold On. Eerst de Pointer Sisters. I'm so excited. Music. Oh, oh, oh. music Sounds better. Zo is het. Het was alweer een weer gek jaar, toch? Wereld hou vol. Bob Sinclair en Steve Edwards. Gaan we nu even vooruitkijken naar volgend jaar. Staat er al veel in je agenda volgend jaar? Valt het mee? Heb je nog, uh, heb je nog een gaatje op 20 juni 2026? Ja, misschien kun je daar zo een groot kruis neerzetten in de avond... met de tekst bezet erbij, omdat je dan naar de foute party, de big one, gaat... in het Philips Stadion in Eindhoven. We doen... De foute, de foute Missie! Ja, jouw kans op twee tickets voor Q-Music Foute Party, The Big One. Wat moet je doen? Nou, ik wil van je weten wat je vanmorgen in de spiegel zag... Wat Michael Jackson komt er zo aan met Man in the Mirror. Dat was mijn bron van inspiratie. Wat zag jij? En dan natuurlijk niet alleen man, hè? gewoon iedereen. Wat zag jij in de spiegel vanmorgen? Dat wil ik van je horen. Ingesproken in de Q-Music app. En maak dat uh, spectaculair. Maak het groot. Maak het lachen. Maak het spannend. Ik zag zelf uh, namelijk vanmorgen dit. Toen ik in de spiegel keek, toen dacht ik... Man, man, man, die wallen. Wat kun je daar nou eigenlijk tegen doen? Dat dacht ik, dat was de eerste gedachte. En de tweede gedachte was, ze doe even een andere oorbel in? Want dat ringetje zit er alweer twee maanden. Um, heb ik niks mee gedaan. Ik zag ook dat mijn haar wel redelijk on point zag vandaag. Maar spreek in wat jij vanmorgen zag toen je in de spiegel keek. En maak kans op tickets voor Q-Music Fouten Party, the big one. Volgend jaar op 20 juni in het Philips Stadion in Eindhoven. Het is vandaag dinsdag. Nou, het is niet alleen dinsdag hè. Ook dag. Z'en alle op die mooie tijd. Het zonnetje gaat schijnen, iedereen is blij. Het klik stijgt weer na 30. ik krijg weer zo'n gevoel. Trek mijn slippers aan en pak dan weer mijn stoel. Bekijk mijn telefoon, de app's gaan weer rond. Krijg meteen al zin, dit is toch niet gezond. We gaan het weer beleven, we fiets tussen de rij. Handel, kom mijn nek, iedereen is er weer bij. Talk, get off. Call me bad and I wanna sex you up. De foute missie. De foute missie. Nou, We zitten midden in de foute missie. Ik uh, vroeg je net, ik ben benieuwd wat je vandaag allemaal in de spiegel zag... toen je daar inkeek. Ik heb zoveel berichten gekregen, wat goed. Ja, en wel uh, een kleine kanttekening, mensen... Doe lief voor jezelf, wees positief voor jezelf. Ik heb hier even een kleine selectie van dingen die mensen zagen in de spiegel vanmorgen. Jezus, wat zie ik eruit. Wat ik in de spiegel zag. Man, man, man, wat moet ik mezelf <laughs> scheren. En man, wat krijg ik nou ook op. Maar ja, dat is ook niet zo gek, want we zijn bijna weer een jaar verder. Deze meid moet echt iets meer slaap gaan krijgen de komende tijd. Man, man, je mag je wel eens gaan scheren. Goeiedag, hij heb je soms onder je kussen gelegen. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand... Dan zie ik nou... de knapste Kevin... van het land. Ik zag een man die wakker was geworden... waarvan hij net leek dat hij zijn vingers in het stokcontact had gestoken. A professor Einstein. Hé, hey, en Joshua, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, jij zag... -jij zag iets, e iets, iets engs zag jij in de spiegel, hoor ik. Ja, ja, ik... ik, ik sta morgen op en kijk in de spiegel, denk ik... Wie is die verwaarde man? Dat bleek mezelf te zijn. Ja, hier. Ik zag vanmorgen in de spiegel van een verwarde man tot ik goed ging kijken. Bleek het mezelf te zijn. Ja, en hoe zie je er nu uit? Ja, fris en fruitig. Fris en fruitig. Ja, want ja. dat moet je zijn, want uh, gefeliciteerd. Jij bent erbij. Ja. Dankjewel. Jij krijgt twee tickets voor Q-Music Party. De big one op 20 juni in het Philips Stadion in Eindhoven. Oh, Super vet, dankjewel Ja en onder andere Mel C is erbij van de Spice Girls Marco Schuitmaker, K3 Samuel Welten, Toybox Chris Cross Amsterdam, uh, Gers Doel die ik net nog draaide, 3T de DJ's van Q Music Ja en dus ook Joshua, je bent erbij Dankjewel, ga je toch lekker het jaar uit hè, met die tickets in je zak, zo echt wel Dat dacht ik, hé hey, geniet van de laatste anderhalve dag Dankjewel, jij ook hè Dankjewel, oi Hoi. Dat was hem de foute miskie, door dit nummer hè. Man in the Mirror van Michael Jackson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 The is En Teenage Dirtbag. Goedemorgen, Menno. Gaan we hakken! Gaan we hakken. Zeker. Zometeen. This one is dedicated to all the ravers in the nation. June and Hardcore Vibes. Komt eraan. We wensen je een sprankelend 2026. Op een jaar vol gezondheid, geluk, goed eten en voordeel. Met deze week in de bonus. AHA Excellent Oliebollen en Appelbillets van de bakkerij. 6 plus 3 gratis. Alle Amerk Mini Pizza's. 1 plus 1 gratis. Alle Douwe Egberts. Tweede halve prijs. En alle Amuse Tila en Optifrits bewaardozen en bekers. 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Je hebt alleen morgen nog om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Joh, ik til die kleine op en het schiet er zo in. Wat je ook te wachten staat in 2026, dan is er Menses. Al voor 151,25 euro per maand verzekerd met Menses basisvoordelig. Stap over voor 1 januari. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Wat denk je van de Samsung Galaxy S25? Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Watch 8 cadeau van 429 euro. Ga snel naar audido.nl. Tot zo! Die veel te zware kerstboom in je eentje tillen. Toch weer limbo dansen op de kerstboom. Jouw goede voornemen meteen elke dag powerliften. Overstander. Overstander. Wat wel verstandig is, ORA's fysio-meeneemservice. Dan neem je tot negen ongebruikte visio behandelingen mee naar het nieuwe jaar. Ja, dat is ORA. Bekijk de voorwaarden op ORA.nl. Waarom ik graag met Eurostar reis? Ze hebben comfortabele stoelen met veel beenruimte. Oh, zo heb ik ook alle ruimte om even mm, weg te dommelen. Dames en heren, we arriveren zo meteen zometeen in Londen, St. Pancras? Hé, wat? Nu al? Eurostar, together we go further. De beenruimte varieert per reisklasse zie eurostar.com. En het is al helemaal om nu meteen je zorgverzekering af te sluiten op ora.nl. Het zijn weer hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Nu, alle natuurlijke verzorgingsproducten van Knijp, 1 plus 1 gratis. Dat momentje voor jezelf, dat wil je toch uh, hebben? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Het is tijd... Tijd om er echt toe te doen. Tijd voor Defensie. Vind de plek die je uitdaagt. Kijk op werkenbijdefensie.nl Nu in Bataviastad Beleef de magie met Disney. Ontdek unieke fotoboxen vol kleur en vrolijkheid. De gezellige kerstsfeer en je favoriete merken met kortingen tot 70%. Beleef de magie van Disney en shop in Bataviastad. Weet jij al wat je allemaal gaat doen volgend jaar? Wat het ook is, met een FBTO-zorgverzekering... met scherpe premie en aanvullende modules... weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Nu bij de goedkoopste supermarkt volgens Kassa. Twee oververse appelflappen, slechts één euro. Aldi. Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party... The Big One. Met onder andere de DJ's van Q-Music... 3T, The Banga Boys, K3, Toybox, Mental Tio, Chaotic en Wereldster. Pop-idol en bekend van de Spice Girls, Mel C. Ga voor tickets en info naar qmusicfouteparty.nl En nog meer voordeel: 10 oververse oliebollen, naturelle met krenten, voor een rond prijsje van maar 3 euro. Aldi, Nu bij Gamma, de giga-eindejaarsdeals. OSB-constructieplaat 9 mm voor 8,99 per plaat. Bekijk alle eindejaarsdeals op gamma.nl. En heerlijk voor vanavond, appelbeignets 4 stuks, maar 2,49. Voor dat geld hoef je niet te wachten tot oudjaarsavond. Aldi, waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer... Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl ook voor de voorwaarden. Vendum. verzekeringen voor hoger opgeleiden. Deal, deal, deal bij Ziggo. Krijg nu een Samsung TV ter waarde van 649 euro... bij een tweejarig internet- en tv-abonnement van Ziggo. Alleen geldig tot en met 31 december. Stap over op ziggo.nl of ga naar de winkel. 18 Plus, speel bewust. 1 januari valt de postcode kanjer van 59,7 miljoen. Je hebt nog één dag om mee te spelen. Ga naar postcodeloterij.nl. Nou, tot nu toe best zonnig vandaag. Later wel wat meer bewolking. En kans op een bui Het is tussen de 3 en 6 graden. De verkeersinformatie dan van Flitsmeister. Op dit moment 10 files. Twee files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord. Tussen Eckersweijer en De Hoog. 3 kilometer. Vertraging is daar 11 minuten. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen Tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer. Vertraging 16 minuten. Q-music. Menno <laughs> Ik heb een June met hardcore vibes. q Sounds with you. dedicated to all the ravers in the nation. Dit is Fout en Nieuw. Met de beste hits uit het Foute Uur Cue Music. When the day is dawning. It's a Sunday morning How I long to be there With Marie who's waiting for me there Every lonely city Goed en nieuw. Alsof ik zo vergeten kan dat ik je mis. Sato en Treintje Oosterhuis. Wereld zonder jou. Fout en nieuw. Tot en met de jaarwisseling hoor je Fout en nieuw op Q-Music. Om precies te zijn tot 1 januari, 9 uur smorgens. Hé, hey, het is vandaag uh, zesde kerstdag. <laughs> Drie dagen geleden op derde kerstdag zat ik een beetje te zappen. Dat was al nadat ik een aflevering uh, van Paantje gekeken had op Videoland. Ja, dat is op dit moment mijn uh, guilty pleasure... Die oude serie weet je, met flanner en uh, Buitendam. Katja Schuurmanslijf, die oude baantje. Maar goed, ik zat daarna dus te zeppen, Een beetje waar ik terecht kwam. In een finale van de Masked Singer. En ja, dan niet de Nederlandse finale. Die moet nog komen. De, die is op 9 januari. Het was uh, de finale van de Masked Singer in Amerika. En het was wel een iets oudere editie, kwam ik later achter. Uit 2023. Daar stond iemand in een heel mooi koeienpak te zingen. En die klonk zo... Ja, daar ben ik niet echt een kenner, maar je hoort toch meteen wie dit is. Maar weet je wie er in het pak zat? Nio zat erin. Dat was onwijs goed te horen dat, dat Nio was in het koeienpak. Maar goed, ik zat zelf niet in de jury en achteraf is natuurlijk makkelijk praten. Maar tijdens Nieuw hoor je Nio nu ook. Dit is Miss Independent op Q-Music. something about the way she moves. I can't figure it out. It's something about her. Say, ooh, it's something about got a woman that wants you, but don't need. Fout en nieuw, door die nacht. Ja, dit bericht komt uh, vaker binnen vandaag. Hé, hey, een vraagje. Uh, horen we straks nog weer een keer de deurbel? Ja, horen we straks nog een keer de deurbel? Zeker. Uh, ik ga je ook een aardig timeframe geven. De deurbel komt voorbij, tussen twaalf en half één. En hoor je de deurbel, stuur dan het woord deurbel in de Qmusic-app. En kom je in de uitzending, Ben je een straat oudejaarsloot met kans op 30 miljoen. Awe. Another Hero. Nou, kun je even een boost gebruiken tijdens het bakken van oliebollen... of ben je lekker aan het werk, maar is het misschien een beetje te rustig? Zometeen meteen, all right, stap, lunchtime. Met chips daarin. En 101 Arabian Nights. Ja, en het nieuws komt eraan met Marcel. Ja, en over die oliebollen gesproken. Het is vrij warm voor de tijd van het jaar. En dat is goed voor de oliebollenverkoop. Zo vertel ik je hoe dat zit. Mensen, we gaan aftellen. Heeft iedereen een glas in zijn hand... Nee, pap, wij nog niet. Mogen wij ook een glaasje? Zeker, we hebben hier frisjes staan. Thanks, pap. 3, 2, 1. jaar! Niks 18 betekent dat je ook thuis tijdens oud en nieuw geen alcohol aanbiedt aan jongeren onder de 18. Je verdient elke week de allerbeste deals. Daarom deze week oliebollen. Per 10 stuks voor 2,99. Of per stuk voor maar 39 cent. En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Dribbelchips per zak voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. Maak je de doos open? Of laat je hem dicht? Wat zou er gebeuren als ik hem wel open doe? God. Op. Bij de eerste de beste gelegenheid die jij krijgt na je mijn gewoon teringhaard. Wie overleeft de vloek van Pandora? Vanaf zaterdag 8 uur. Nieuw bij RTO4. En we gaan nog even door met de megadeal. Nu extra goedkoop bij Lidl. Oliebollen per stuk voor maar 39 cent. Of 10 stuks voor 2,99. Lidl, je verdient het. Creëer de mooiste basis voor jouw interieur met carwij. Nu tot 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier. Nou nog eentje dan. Wat dacht je van een megapak blauwe bessen? 400 gram voor maar 2,89. Wees er snel bij, want op is op. Lidl, je verdient het. Wat is uw wens voor het nieuwe jaar? Hij kan zomaar uitkomen, want we hebben de grootste prijzenpot ooit bij de vriendenloterij. 176,9 miljoen euro. En alles gaat eruit in 2026. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18PLUS bewust. Ook tijdens de feestdagen ga je voor de beste aanbiedingen van het land naar PLUS. Zoals Lees flatships per zak 99 cent. Yoma salade 2 bakjes 3,99. En Mora snacks 40% korting. We doen met je mee. PLUS. Zo klinkt de mooie toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. En begin met sparen bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu als in in morgen. Bank. Last van kriebelhoest of vastzittend slijm? Beter ga je naar kruidvat. Dampo en Natterman zijn effectief bij alle soorten hoestklachten. Nu, Dampo en Natterman voor alle hoest 1 plus 1